Freddy van met het NOS-journaal. Het kabinet heeft deze zomer nog een Amerikaans aanbod afgeslagen voor hulp bij het terughalen van Nederlandse Syriëgangers. Dat zeggen de ministers Blok en Grapperhaus in antwoord op Kamervragen. Het ging in dit geval om tien vrouwen en hun kinderen. Nederland stelt dat het terughalen nog steeds te veel risico's met zich meebrengt. De landelijke netbeheerder Tennet komt mogelijk deels in Duitse handen. Tennet heeft meer geld nodig, anders kan de netbeheerder de investeringen voor de energietransitie op den duur niet betalen. Tot 2028 is er naar verwachting zo'n 35 miljard euro nodig. Tennet is eigendom van het ministerie van Financiën en is sinds 2010 ook beheerder van bijna de helft van het Duitse hoogspanningsnet. Een andere optie die het kabinet overweegt is een gedeeltelijke privatisering van de netbeheerder. Vanaf volgend jaar kunnen jongeren tussen de 14 en de 27 jaar... een maatschappelijke diensttijd vervullen. Het kabinet heeft ingestemd met de plannen van staatssecretaris Blokhuis. Die maatschappelijke diensttijd is vrijwillig en duurt een half jaar. Jongeren kunnen die buitenschool, maar ook onderschooltijd vervullen. Ze kunnen bijvoorbeeld in de ouderenzorg gaan werken, zegt Blokhuis. CDA en ChristenUnie hebben jarenlang geprobeerd... om een maatschappelijke dienstplicht in te voeren... waar alle scholieren aan mee moesten doen. In het regeerakkoord is het een vrijwillige diensttijd geworden. En in Kenia is het lichaam gevonden van de vermiste oud-Philip Stopman Top Cohen. In een septic tank bij zijn huis, melden Keniaanse media. Cohen werd sinds half juli vermist. Hij was in een vechtscheiding verwikkeld met zijn Keniaanse vrouw. Zij wordt beschouwd als verdachte. Het weer. Vannacht kan een misbank ontstaan. Het wordt van 9 graden aan de kust tot 3 in het binnenland. Het weekende is het droog met geregeld zon. En zondag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersamdienst. Verkeersamdienst. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Does lief. Dankjewel, namens het internet en sieren. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, welkom terug dames en heren. Bij ZFM met weekend in. Mensen, wacht even. Mijn naam is Bastian Torneus en tot 9 uur heb ik hier de vetste plaats om te zorgen dat jij in een feeststemming komt. Hier is Stavros, Martina en Kevin die. Het komt niet dan hè? Mensen lacht even! Dit dan is een oude hardcore plaat van Dark Raver. Maar Stavros en Martina hebben er een heel eigen geluid aan gegeven. <tie> huur van ZFM Het Weekend in. Kan jij laten weten welke plaat jij gedraaid wil hebben? Of naar welk feestje je gaat? Bel met 023 573 0393. Of kijk op onze Facebookpagina ZFM Het Weekend. Ben de Legrand met Put Your Hands Up in the Air for Detroit. Detroit. Verder Le Legrand scoorde in 2006 een wereldhit nadat hij voor, vooral als DJ bij diverse clubs had gewerkt. Hij werkte vooral in Eindhoven. Sinds 2013 presenteert hij ook een nachtprogramma bij Radio 5 Ria. Maar nu hier, en we hem, Lauren Wolf met No Stress. Ik maak een foutje. Dit is DJ Snake. Met Turn Down For What. <laughs> Five and loud and the rugged shot, five and loud and round the shots shot, five and loud and hit the rugged shot, five and loud, and you're the fuckerside. Is niet meer weg te denken, onderdeel van de dance. ZFM, het geluid van Zandvoort. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay just taking easy because there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind. is dus Lauren Bol met no stress. Platen 2008! Franse DJ. I think I'm crazy! Tribal DJ beter gezegd. Komt toen met deze plaat. Is no strats. No need to fight against my feelings. Because the love is not depressing. I realize my love for you are strong And I miss you here, now you're gone I keep waiting here by the phone With the pictures hanging on the wall Now you're gone I realize my love for you are strong And I miss you terrible code party party party En Lauren Bennett en Gone Rocket. Met Party Rock. Anthem. Komt er zo aan. Dit is Bass Hunters met Now You're Gone. Later is deze. Later is deze. Melodie. Nog vaak genoeg gebruikt. in diverse andere mixers. Dit is Lauren Bennett en Gone Rocket met Party Rock Anthems. What? Vitamins? Yeah. Play along. Huh? Play along. I can't hear what the hell. What? Play along. Let's go. Is in the just have a good time. het weekend in. Laat me weten. Wat jij van het weekend gaat doen. 023-573-0393. Of reageer op onze Facebookpagina. ZFM Weekend. She on the block <clears throat> With a drink, I got snow tight jeans, tattoo, cause I'm rockin' raw Half black, half white, down Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Trayno I got that devilish flow Rock and roll, no halo We party rock right? Yeah, that's the crew that I'm reppin' On the rise to the top No letting our Zeppelin Hey, party rockin'. I'm shuffling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 ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, en dan nu een kleine oproep. Wil je ook iets voor ZFM doen? En zeker als je iets met verslaggeven wil doen, rondom de Formule 1 Grand Prix, wat er allemaal gebeurt in het dorp, geef je dan op bij ZFM. Dat kan via programmaleiding.zfmzandvoort.nl. Dus programmaleiding. @zfm. ZfmZandvoort.nl Natuurlijk kan het ook via onze website of natuurlijk onze Facebookpagina Zfm Zandvoort. Hou je ervan om verslag te geven? Wil je meer weten over het circuit of alle andere zaken hier in Zandvoort? Geef je dan snel op, want wij hebben nog verslaggevers en schrijvers nodig. En dan heb je dit weekend ook nog andere dingen te doen dan feesten. Zo kan je zaterdag naar de surfschool voor een leuke afsluiting. Wow. Glow in the dark surfen. En dan heb je op zondag... Jazz in Zandvoort. Met Francesca Tondooi. Er zijn nog kaarten. En het wordt natuurlijk gehouden in de krocht. Tevens is er ook... Zondag Zandvoort Alive Geef je op. Als verslaggever. Presentator. Hier bij ZFM Zandvoort. En anders laat mij weten wat jouw favoriete plaat is. 023 573 03 93. Op ZFM Weekend op Facebook. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh. Oh. En dan nu mijn vaste rubriek. Fouten remixen. Dit is. Banana Minion. <tied> <tundere> En als tweede foute remix... hebben we deze week een remix van K3. Liedje Oja Lele. Het is wel opvallend hè, dat de meeste foute remixen vooral hardstyle hardstylemixen zijn. Misschien zegt het wat over de muziekstijl. Wat denk jij? Laat het me weten via onze Facebookpagina ZFM Weekend. Of bel naar de studio 023 573 0393. Oh ja, via onze Facebookpagina zullen we nooit je gehele naam noemen, alleen je voornaam. je mij oh, oh, ja, nee nee Ik geef je een stieke bezoek Oh oh ja, nee, nee. Niemand die wacht wat we dan nu. Laatste fouten remix van deze week. Waarschijnlijk herken je het al. Het is van The Lion King. Hoorig. Leijing. Bondstijl versiejaan 2014. De reacties komen binnen. Hier zetten we hem weekend. Heel veel mensen bevestigen dat ze morgen... naar 100 dagen voor kerst... party gaan. En anderen zeggen dan... dat ze weer naar de tien chin, chin gaan. Dus de 100 dagen voor kerst... After party. Laat me weten wat jij gaat doen. 023 573 0393. Of natuurlijk... Bij ons ZFM Weekend. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja. En dan nu. Een plaatje wat aangevraagd is door Francina. Hier uit Zandvoort. Ladies and Mar. Met This is Love. This is love. So de woord. Tot de Zuid-Afrikaanse housemuziek. Club Escape in Amsterdam. En een geweldige zet. Maar nu is hij hier. Op ZFM het weekend in. Thomas Schumacher met Unconfused. Harder de plaat, die blok. En Stefan met Darkest Tower. Het geluid van Zandvoort Ja dames en heren, dan zijn we al bijna weer aan het eind van dit programma ZFM met weekend in Morgenochtend is er helaas geen toebak Maar natuurlijk wel een goede morgen Zandvoort En smiddags is er natuurlijk Zandvoort op zaterdag Volgende week zijn wij hier weer. Het zet hem drie in. We hebben nog vele andere programma's, dus blijf luisteren. Naar je favoriete zender van Zandvoort. Dit is Lady Dana met Call It Hardstyle. You look busted. Your face is busted. Your sagging ass is busted. And your silicone implants for your hips have slipped down to your ankles, mama. You're just busted. See, si, right? I'ma tell you like it is, mama. Anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway. Listen to me, mama. We weer af. Tot volgende week. Dus het is 7 en 9 op vrijdag. Zet de Femme het weekend in. Zometeen. Natuurlijk. Zie it. Hier op Zet Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend.